Technicolor. Ik lees al die dingen en denk ja, Lucebert was goed en draden knappe schildjes van kevers knappen en spetteren geel op de tegels en het maakt niet uit, want het gevoel blijft heerlijk, stoepkrijt in de zon en daarin staren met een omweg door de wolken. Dat daar dan silhouetten zweven en dat echter dan echt en daarom getekend.